12 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. Rusland zet Amerikaanse hulporganisatie uit. Frans satirisch blad onbereikbaar. En laatste troonreden voor directeur Onze Taal. Het weer, wolkenvelden en zon verder trekken vooral over het noorden en midden van het land stevige buien. Het is een graad of 16. Morgen opnieuw buien, de meeste in de noordelijke helft. En met gemiddeld 16 graden blijft het aan de Frisse krant. Frankrijk sluit vrijdag ambassades, consulaten en scholen... in twintig islamitische landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat besluit genomen... nadat het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo... nieuwe spotprenten van de profeet Mohammed publiceerde. De publicatie ligt gevoelig vanwege de onrust in de islamitische wereld... over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs wordt bewaakt door de politie... en de site is uit de lucht. Sinds vanochtend is die niet meer bereikbaar. Het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht is gaan trillen door de bak van de glazenwasser. Dat is de conclusie van onderzoekers. In een informatiefilmpje van Rijkswaterstaat dat in handen is van de NOS wordt uitgelegd hoe de trilling wordt veroorzaakt. Medewerkers van Rijkswaterstaat die de trillingen voelen melden dat op dat moment de glazenwasser bezig was met het schoonmaken van de ramen, zo wordt in het filmpje verteld. Volgens de onderzoekers veroorzaakt de bak altijd een schokje in het gebouw als die wordt opgehaald en helemaal bovenaan over de rails rijdt. De Amerikaanse hulporganisatie USAID moet stoppen in Rusland. De regering in Moskou heeft de Amerikanen tot 1 oktober de tijd gegeven om te vertrekken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat doet USAID in Rusland? Nou, ze zijn al twintig jaar actief uh, in Rusland. In 1992 zijn ze gekomen. En uh, ja, ze, ze helpen. Uh, Aanvankelijk hielpen ze onder meer bij het omschakelen uh, het, naar een markteconomie. Maar ze geven ook uh, hulp, financiële hulp. Vooral dan aan uh, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Uh, de strijd tegen HIV en aids, tuberculose. En ook natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, hulp bij het, uh, het opbouwen van, uh, van een democratische samenleving. Door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken aan, uh, aan mensenrechtenorganisaties. Als de Helsinki-groep. Uh, Kiezingswaarnemers en wat iets meer zijn. En waarom wil Rusland dat ze vertrekken? Uh, nou, het past een beetje in, in, in de politiek van Rusland, de recente politiek... Uh, waarin ze proberen ja, de, de, de financiering vanuit het buitenland... van allerlei groepen in Rusland te beperken. Een paar maanden geleden is er een wet aangenomen... Uh, die bepaalt dat uh, alle organisaties die uh, geld uit ontvangen uit het buitenland... zich moeten aanmelden als buitenlandse agenten. Nou, Dat klinkt natuurlijk ook niet heel positief. Um, maar bovendien zegt Rusland nu, het ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt dat, dat uh, USAID, uh, um, dat die... Uh, ja, goed werk hebben gedaan, maar dat Rusland nu een, een volwassen... samenleving is, uh, dat de Russische uh, samenleving en de democratie... Uh, geen enkele hulp uh, van bovenaf of van buitenaf nodig hebben. En bovendien, uh, zegt uh, het ministerie, uh, maakt Rusland zich zorgen... over de activiteiten van uh, de Amerikaanse organisatie in Rusland. Uh, ze zouden uh, bijvoorbeeld actief zijn in de Russische Noordelijke Caucasus... waar Tsjetsjenië en Dagestan en andere probleemgebieden liggen. Uh, en daar zouden ze werk doen wat niet helemaal past in... Uh, uh, de beoogde doelstellingen van de organisatie. Correspondent Geert Groot goerkamp Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Zo'n 200 Chinezen protesteren op het Malieveld in Den Haag... tegen de Japanse claim op drie eilandjes in de Oost-Chinese zee. Ze hebben spandoeken en zwaaien met Chinese vlaggen. Ook wordt er Chinese muziek gedraaid. Vanaf het Malieveld lopen de demonstranten naar de Japanse ambassade... en daar willen ze de ambassadeur een protestbrief aanbieden...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 André Spoor is 81 jaar geworden. De beurswaarde van Heineken is vanochtend ruim 6% gestegen. Heineken aast al maanden op de Aziatische bierbrouwer Asia Pacific Breweries. Maar een thuisbedrijf deed ook een overnamebod. Volgende week, vrijdag, is er een belangrijke aandeelhoudersvergadering waar er gestemd wordt over het bod van Heineken. De Nederlandse bierbrouwer kondigde gisteravond aan dat twee grote aandeelhouders van de Aziatische bierbrouwer voor het bod van Heineken zullen stemmen. Het aantal bedrijfsongevallen in de horeca neemt dramatisch toe... en daarmee luidt het bedrijfschap horeca de noodklok. Jaarlijks lopen 12.000 medewerkers in de horeca letsel op... waarvan 5.000 ook op de spoedeisende hulp terechtkomt. Volgens het bedrijfschap krijgt de gast vaak de voorkeur... boven de veiligheid van de werknemer. Menno Reemeijer nam de proef op de som in een brasserie in Zwolle. We gaan nu naar de keuken. Ik loop door de brasserie met Han Vlieger, eigenaresse. Zo, dat is onze keukenhulp, Susanne. En uh, onze tegelvloer is zodanig dat hij uh, een, een relief heeft waardoor ze er niet uh, over vallen. Hij voelt stroef. Hij voelt stroef en de mensen hebben hier keukenschoenen aan. Hè? Ja. Kijk, je kan moeilijk met hoge hakken voor het uh, voor huis gaan staan. Dat gaat allemaal niet werken. Want daar gebeurt het nog wel blijkt uit cijfers. Ja, ik moet zeggen, bij ons valt het reuze mee. Wij zetten geschoolde mensen in de keuken. De mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Tuurlijk, mensen zijn scherp. Maar als je met de apparatuur omgaat, dan moet je ook weten hoe het werkt. En dat voorkomt een hoop ellende. Maar zoals je ziet, zitten wij hier in een rijksmonument. Dat is wel mooi, maar het is wel onpraktisch voor de mensen in de keuken. Dus ja, als je hier werkt, dan moet je wel weten hoe je ermee om moet gaan. En hoe het hier werkt. Hoeveel ongelukjes heb je gehad? Valt gelukkig wel mee. Ja, ik heb misschien één keer in mijn vinger gesneden, maar daar, daar blijft het dan weer bij. Vingersnijden is een groot probleem. Ja, maar natuurlijk scherpe messen die elke maand, zo niet elke twee maanden geslepen worden. We hebben een snijmachine. Ja, als je daar je duimen tussen duwt, ja. Ja, dan gaat het iets mis. Maar ik moet zeggen, moet het eigenlijk afkloppen. Gebeurt hier zelden of nooit een, een ongeluk? Nee, Wat het Want omdat je met eigenlijk gewoon boerenlogica... Boerenlogica probeert uh, uh, te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Ja, take up to you. Take up to ja. you. Ja. Ik denk dat, uh, dat het bij ons wel reuze meevalt. Het is niet altijd even praktisch om hier te werken. Hè? Wat ik net zei, door het feit dat het een Rijksmonument is, oude vloeren, waar grote plinten in zitten. Dus uh, hiervoor adviseren wij uh, sneakers te dragen. Ik kijk even naar Laura, draag sneakers. Zeker. Is dat inderdaad handig? Dat is zeker handig. Met de trappetjes die niet altijd uh, even handig zijn, is dat ik goed. Verbaast het u dat er zoveel ongelukken gebeuren, kennelijk in de horeca? Nou, ik denk dat als je mensen niet goed instrueert, en zomaar mensen ergens op een plek zetten als ze niet weten waar ze, wat ze moeten doen en waar ze mee omgaan, ja, dan gebeuren ongelukken. Maar ik vraag me af of het veel meer is als in werkplaatsen of bij de timmerman of bij de smid. Ik denk dat het wel gelijk is.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 De verkiezingen van vorige week zijn volgens de regels verlopen... en er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de uitslag. Dat heeft een speciale Tweede Kamercommissie vastgesteld. Er waren nergens grote ordeverstoringen. Voorzitter Van Beek van de commissie zei dat er net als andere jaren... wel kleine onvolkomenheden waren. Zo gingen een paar bureaus te laat open... en soms waren er afwijkingen in de tellingen. Een man in Westvoorne vond zijn privacy zo slecht gewaarborgd... dat hij in zijn stembiljet op de wc invulde... En volgens commissievoorzitter Van Beek klaagden sommige kiezers over beïnvloeding. Voor stembureau Ems 1 reed een auto van de SP. In de stembureaus Zandvoort 12 en Oosterhout 27... stoorden het kiezers dat er een krant met een advertentie van de VVD op tafel lag. De meest subtiele vorm deed zich voor in het stembureau Arnhem, 8, Arnhem 76. Daar bleken de rode potloden in het stemhokje van het merk Samsung. Die vermelding is onmiddellijk afgeplakt Sport. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Valkenburg rijden de mannen vanmiddag de individuele tijdrit Leo Westra en Wilco Kelderman zijn de Nederlandse deelnemers Van Westra mag het meest verwacht worden Hij won kort geleden de ronde van Denemarken en reed toen de tijdrit van zijn leven die was gewoon echt goed en uh, was vanaf het begin uh, kon ik gewoon voelen dat het, gewoon het gevoel heel goed was. En, ja, ik, ik, we zijn nu een paar weken later en Zenemarken uh, is nog niet zo heel lang geleden. En, uh, uh, er is niet veel gebeurd, dus uh, ik, ik hoop dat ik uh, en ik denk dat ik gewoon op hetzelfde niveau nog sta. En, uh, ja, met dat gevoel ga ik uh, van het podium af. Wilco Kelderman is nummer 20. en voor hem is het WK een mooi leermoment. Hij wordt gezien als een groot talent. Ik hoop me gewoon de komende jaren goed te ontwikkelen. En daar hoop ik gewoon, uh, net zoals Robert nu en Bouke... gewoon uh, mee te doen in de, in de top 10 in de grote rondes. Het is gewoon afwachten hoe, hoe het de komende jaren gaat. Maar ik hoop wel in de toekomst die kant op te groeien. Om half twee gaat de eerste renner vanuit Heerlen... op weg naar Valkenburg uiteraard op deze zender te volgen. Tennisster Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi van Seoul. Ze versloeg de Spaanse Soler Espinosa in drie sets. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Mark. Uh, file op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 3 kilometer. Lange file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afwit Den Dolder en Knopend 7 kilometer... heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. Bij het Knopend is de verbindingsweg naar de A27... richting Breda dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag duren. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf Knopendhoevenlaken via Hilversum over de A1 en de A27. Nog een keer de hoofdpunten. Frankrijk sluit vrijdag, 20 ambassades. Bak glazenwasser oorzaak treeltoren Utrecht. En Rusland zet Amerikaanse hulporganisatie uit. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de collega's van de NCRV met lunch. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 Goedemiddag allemaal. Argos is al jaren vaste waar op de radio. Vanaf vanavond is het onderzoeksprogramma ook op tv. We bellen zo meteen even met de eindredacteur Mark Josten. In het Mediaforum, NRC-cartoonist Ruben El Oppenheimer en oorlogsslaggever Hans-Jaap Melissen. Het gaat onder meer over strafpleiter Bram Moscovic, die de schijn tegen heeft. Hij heeft het aan de stok met de deken van de Orde van Advocaten. Die vindt dat Moskou er een potje van heeft gemaakt. Er dreigt nu een jaar schorsing voor Moscovic. Anders dan een rechter interesseert het mij geen bal. Als ik de schijn van. ...iets over me krijg. Er is zoveel schijn over mij, dat interesseert mij niet. In de Nationale Nieuwsquiz dan, Ger Sterk, die komt uit Soetermeer. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. U hoorde het ook al zojuist. Op 81-jarige leeftijd is André Spoor overleden. Hij is de eerste hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Aan de telefoon is de huidige hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Meers, hoe belangrijk was Spoor voor de krant? Uh, spoorbelang kan uh, gewoon niet, uh, niet worden uh, overschat. Uh. Uh, André Spoor is de man die, zoals je net nou juist zei, de eerste hoofdrecteur was in die zin... dat het Algemeen Handelsblad en NRC dat die gefuseerd zijn in 1970. Spoor was hoofdrecteur van het Algemeen Handelsblad en was eigenlijk de drijvende kracht achter de fusie. En die fusie in 1970 heeft dan geleid tot wat we nu kennen als NRC Handelsblad... en is vooral de basis geweest voor een financiële gezond bedrijf. En journalistiek een bedrijf dat eigenlijk het begrip kwaliteitskrant in Nederland toen heeft neergezet begin jaren 70... En en in die zin zijn we hem nu nog al altijd, 40 jaar na die fusie... of meer dan 40 jaar na die fusie, zijn we hem nog al altijd heel veel verschuldigd. Want hij heeft het idee, het DNA van NRC Handelsblad eigenlijk bepaald. Ja, u, u was er zelf nog niet bij in die tijd. Um, nee. <laughs> u heeft vast wel wat verhalen over hem gehoord als, als hoofdredacteur. Ja, ik heb verhalen over hem gehoord en ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij uh, was al uh, ziek. Ik ben hier nu twee jaar. En ik heb in het begin, toen ik hier was, ben ik, uh, uh, zeg maar... goed gaan zeggen, aan al mijn nog levende voorgangers. En toen heb ik hem... Uh, uh, ontmoet en wat gepraat over, uh, over NRC. Het was de hoofdredacteur die uh, heel, uh, heel erg uh, belangrijk vond de brede kwaliteitskrant. Hij was de man die bijvoorbeeld het CS, het supplement heeft ontwikkeld. Uh, het was ook de man die met een rode pen door de krant ging en uh, uh, was daarvoor berucht als hij vond dat het niet goed genoeg was. Uh, het was de man voor wie het nooit goed genoeg was. Uh, dat vind ik een attitude die een hoofdredacteur ook wel past. En dus in die zin uh, zie ik hem ook een beetje als, uh, als mijn uh, geestelijke voorvader. Ja. Gaan jullie uh, natuurlijk gaan stilstaan bij de overlijden ja. van Spoor? Op welke manier? Wel, wij hebben natuurlijk een heel groot, uh, een heel stevig stuk, een uh, voor uh, over Spoor vandaag in de krant, uh, krant liggen met een verwijzing van de pagina 1. Omdat het, uh, ja, om, nog eens omdat dit zo belangrijk was, uh, was voor ons. Ja. Dank dat u even de telefoon kwam, Peter van der Meers. Graag gedaan. YouTube moet ervoor zorgen dat in Saudi-Arabië... niemand de film Innocence of Moslims kan zien. Lukt dat niet, dan blokkeert koning Abdullah... de videowebsite in het hele land. Dat meldt het Saoedische staatspersbureau. De film zou beledigend zijn voor de profeet en voor de religie. YouTube werd er eerder al geblokkeerd in Pakistan, Indonesië... Afghanistan, Bangladesh, de Verenigde Arabische Emiraten... en ook in Jemen. U kent hem vast nog wel. De tune was dat natuurlijk van de Radio 1 Sportzomer. Die is goed beluisterd, blijkt uit onderzoek. Vijf miljoen mensen stemden tussen 8 juni en 12 augustus af... op de gezamenlijke programmering van de Omroepen en de NOS. Dat zijn er een miljoen meer dan normaal in de zomerperiode. Met name tijdens de Olympische Spelen luisterden veel mensen naar Radio 1. Ook blijkt uit het onderzoek dat mensen het project steeds leuker gingen vinden... maar liefst vier op de vijf mensen. Ik hoop dat er volgend jaar weer een Radio 1 Sportzomer is. Een officier van justitie krijgt binnenkort een column in het AD. Het is Pascal Bruinen van het parket in Maastricht. Ze gaat wekelijks een persoonlijke kijk geven op het werk van een officier. Ze heeft al een weblog waarop ze geregeld over haar werk schrijft. En zaterdag staat er in het AD een kennismakingsinterview met Bruinen. Journalistieke fondsen zijn op zoek naar meer aanmeldingen. Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het European Journalism Fund... roepen journalisten op om een aanvraag in te dienen. Bij zo'n fonds kunnen journalisten geld krijgen voor onderzoeksjournalistieke verhalen... bijzondere reportages of achtergrondartikelen. Die oproep is nogal opvallend, omdat journalisten vaak klagen... dat er te weinig geld is voor dit soort werk. Argos is al jaren een vaste waarde op Radio 1, maar vanaf vanavond is Argos ook op tv... In de komende zes weken gaat Argos TV aan de hand van zes casussen aan zelfkritiek doen. Aan de telefoon is Mark Josten, hij is eindredacteur van Argos TV. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Even snel, Argos op TV, wat is er precies gebeurd? Uh, nou, eigenlijk betrekkelijk weinig. Uh, we hebben, uh, uh, Wij zijn van Human. Hè. Human is de omroep die samenwerkt nu nauw met uh, VPRO. Nou, wij maken al lang onderzoeksjournalistieke documentaires. Of, uh, de VPRO die heeft al lang de onderzoeksjournalistieke rubriek Argos. Nou, op het moment dat je samen gaat werken, wat is dan logischer dan dat je zegt... van laten we uh, dat onderzoeksjournalistieke radioprogramma aan die onderzoeksjournalistieke documentaires koppelen. En, en vandaar dus Argos TV. Ja. Uh, dus dat is gewoon de, de naam die dan de lading dekt. En gaan jullie ook nog samenwerken met de mensen van de radio? Ja, dat zijn we, zijn we nu al intensief aan het doen. We wisselen al uh, mensen uit. En uh, we praten heel veel over elkaars plannen. En... Uh, ja Wat natuurlijk heel belangrijk is, we hebben exact dezelfde visie op, uh, op journalistiek. En het bijzonder onderzoeksjournalistiek. Ja. En de komende weken uh, heet het dan Media Logica. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? nou Dat is een serie die, um, uh, die een aantal hele... Hele ernstige gevallen laat zien. van hoe uh, een werkelijkheid. die in de media geschetst is. die niet de echte werkelijkheid is. toch grote gevolgen kan hebben. voor het leven van alle dag. En daar hebben we denk ik. een uh, aantal prachtige voorbeelden bij. Zoals daar zijn. Nou, vanavond uh, dan. Uh, uh, kan iedereen. Uh, na een nieuwsuur kijken naar. een reconstructie van de. rellen destijds in Gouda. Ik moet zeggen, de vermeende rellen. Want, uh, nou ja, ondanks dat. Uh, dat er allerlei oproepen kwamen naar aanleiding van die rellen. Het leger moest terug uit Afghanistan. Er zijn de meest vreselijke dingen geroepen. Wij reconstrueren. En dan komen we erachter dat er van die rellen, zoals ze genoemd zijn... dat er helemaal geen sprake van is geweest. Totaal gefabriekt. Ja, gauw daar zou een soort banlieu-achtige ja. toestand zou dat worden... wat we toen bij Parijs wel hebben gezien. En nog meer zaken die waar jullie in duiken? Ja, we gaan... Uh, uh, we gaan nog in een aantal uh, uh, zaken duiken, ook hele actuele zaken... zoals uh, wat er aan uh, uh, beeldvorming is geschiet rondom uh, de afgelopen verkiezingen. Maar we hebben het ook weer over uh, uh, uh, klassiekere zaken. Zoals uh, wat is er gebeurd met de taakstraf op basis van de mediaberichten. We hebben het over een hele klassieke zaak, de Exota-affaire... <lacht> met die ontploffende limonadeflessen. Wat is er van Dome, daar nou echt gebeurd? Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, kortom, uh, genoeg, uh, genoeg te, te zien. Uh, het is vanaf uh, vanavond? Ja, is vanavond vijf uh, voor elf Nederland 2 en daarna elke woensdag om vijf uh, uh, voor elf op uh, Nederland 2. En we hebben een hele mooie, interessante website bij www.huurman.nl met hoorcolleges, allerlei dingen over dit onderwerp. Dus wie daar meer kennis van wil nemen, hoe mensen zich misdragen in de media, ja. ga naar die website. Dankjewel, Mark Josten. Ja. Regionale omroepen moeten toch echt gaan bezuinigen. De provincie Groningen zet de aangekondigde korting op RTV Noord door... ondanks de rechtszaak die de omroep daartegen aanspande. RTV Rijnmond begon ook een zaak tegen de provincie Zuid-Holland. Die loopt nog steeds, maar in afwachting daarvan... moet ook die omroep toch gaan korten. Rijnmond gaat snijden in productie en algemene kosten en hoopt zo het personeel te kunnen sparen. Mediapark in Hilversum is populairder dan ooit, bij huurders dan. De exploitant van het park heeft het afgelopen jaar... meer vierkante meters verhuurd dan ooit. En die gaan niet alleen naar studio's en omroepen. Er kwamen ook een koffiehuis, een kinderdagverblijf... een fysiotherapeut en een fitnessstudio bij. Vandaag is de eerste editie verschenen van de tijdschrift Het Vermoeden. Dat is een glossy magazine over spiritualiteit. Het blad is ontstaan uit het kwartaalblad 4... Dat werd uitgegeven door de NCV en de ICON-krant. In de studio is de hoofdredacteur van Het Vermoeden, Saskia de Jong. Hartelijk welkom. Um, dat is ook een tv-programma, toch, of niet? Ja, het, het ICON-tv-programma Het Vermoeden bestaat uh, tien jaar. Dat wordt aanstaande zaterdag gevierd. En dat was ook de aanleiding om, uh, om de koppen bij elkaar te steken en uh, samen te gaan werken. Ja. Um, als, je, als, je, als je dit zo hoort, dan denk je gelijk aan een blad als Happiness zoiets, uh, zoiets moet het worden? Uh, nou, zo, zoiets is het geworden, zou je kunnen zeggen. Als je bedoelt dat het er heel mooi verzorgd uitziet... met, uh, met veel oog voor vormgeving en beeld. Uh, maar wat het vermoeden vooral wil zijn... is een blad met ook heel veel inhoud. Dus inhoud, heel erg mooi verpakt. En ik zeg altijd... Uh, uh, uh, het vermoeden staat met beide benen ook op de grond. We hebben als, als ondertitel voor het magazine... een blad vol hemelse wijsheid en aards geluk. Dus het is hemels en aards, het is poëtisch en praktisch. Maar wel steeds die twee polen. Wat voor verhalen staan er bijvoorbeeld in het eerste nummer? In het eerste nummer uh, heeft dat thema fair... He, van fair trade, maar fair betekent ook eerlijk. Mm -hmm. uh, er staan verhalen in over... heb je naast lief als jezelf een, he, een bijbelse wijsheid? Maar hoe fair is dat eigenlijk? Uh, maar er zijn ook altijd verhalen in uh, uh, om mensen uit te nodigen om iets te gaan doen. Om zelf in actie te komen: uh, een fiets of een wandeltocht. Maar dan niet zomaar fietsen om te fietsen, maar er zit altijd een dieper laagje. Hmm. De, nou de, de, de publieke omroep ligt nog eens onder vuur. Hè? Mensen die daar ja. kritisch naar kijken, die, zeggen, die zullen nu ook zeggen: van waarom moeten die omroepen zo'n blad uitgeven? Uh, nou, we gaven allebei al een kwartaalblad uit. En wij voegen nu twee kwartaalbladen samen. Dus het is één blad minder. <lacht> uh, maar, maar nog wel steeds door een omroep uitgegeven, eigenlijk. Of tenminste... dat, ja, nog steeds een omroep. Maar heel belangrijk, denk ik, in de crossmediale mix. Ik vind het ook heel erg leuk dat het de titel heeft gekregen van een tv-programma. Uh, en er zit, uh, waar het tv-programma ook op zoek is naar wat mensen drijft en bezielt... doen we dat in het tijdschrift ook... Maar op een tijdschriftenmanier, en in een tijdschrift kun je natuurlijk meer. Maar zo versterkt dat elkaar heel erg mooi. Ja. Um, eigenlijk zeg je gewoon van, we maken een paar blad, dus zit nou niet zo te zeuren, kritische uh, mensen. Nee, nee, <lacht> nee. inderdaad. Ja, allemaal, ja, uh, allemaal naar uh, ja. hetvermoeden.nl en een mini-abonnementje nemen ja. om kennis te maken. Want uh, je kan hem niet in de winkel kopen, hè? Nee, je kan hem niet in de winkel kopen. Dus je moet echt geabonneerd zijn. Ja, en waar je... gokken jullie op? Qua hoeveel abonnees bedoel ik? Nou, we, we hebben al abonnees vanuit onze bestaande titels. Dus die hopen we allemaal te behouden. En ik denk echt dat er in Nederland uh, best een aanzienlijke markt is voor zo'n soort blad. Want er zijn gewoon heel veel mensen die op zoek zijn naar zin. En die, het allemaal, die niet op zoek zijn naar uh, pasklare antwoorden, maar eigenlijk meer geïnteresseerd zijn in de goede vragen. En elke tijd en elk mens heeft gewoon elke keer nieuwe vragen. Ja. Vanaf vandaag is die uh, beschikbaar, het vermoeden. Uh, en dat is een website van. Hartelijk dank voor de uitleg. Hoofdredacteur van dat blad is Saskia de Jong. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Beat. Ja. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Morgen wordt de Tweede Kamer geïnstalleerd, de nieuwe Tweede Kamer. Voor de nieuwelingen altijd weer een spannend moment. In 1981 doken de nagelaten tapes van de tegenpartij op. Waarin lijsttrekkers Jacobs en Van S. zich klaarmaakten voor hun entree in het parlement. Ze rekenen op minstens 20 zetels. Vooral Tedje Van S. moest nog erg wennen aan de morens in de Tweede Kamer. Wat we nou nog moeten uh, repeteren is het interimperi. Het wat? Het interimperi. Wat zijn dat nou? Interimperen? Hier, wat zijn interimperen? Ja. Daar, daar ga je de kamer mee in. Uh, interimperen van S, dat zijn uh, tijdelijke peren. Oh, appels dus. Nee, uh, tomaten. Ja, nee. Tijdelijke peren. Interimperen zijn, pere zijn uh, tomaten. Tomaten. Tomaten die wij als uh, het ware naar de sprekers gaan gooien. Uh, hoe moet ik hem dan nog? Heller? Mondelingen tomaten zijn het. Mondelingen tomaten. Nou... Ja. Ik ben dus een spreker. Ja. Ik sta achter die lessenaar in de Tweede Kamer. Oh, en ik dan? Ja, jij zit in de bank bij de fractie. Bij welke fractie? Bij welke fractie? Bij de tegenpartij van. Oh, het. zeg dat dan? Ja, nee, wij zitten de daar de toch fractie? Straks met een mannetje of twintig. Dat halen we allemaal weg van de VVD, die zetels. Oh, nou dan moeten we die banken eerst wel even schoon schuren, Jacobs, Hoezo schoon schuren? Nou, lekker fris! Hé, hey, je zomaar maar komen te zitten waar zo'n mokkel van Terpstra... op de krent hebt zitten wiebelen. Wat he? doet het er nou toe? Nee, toen? helemaal afschuren en overnieuw bedzen. Daar gaat het nou om, een jong van het. Nee, daar gaat het wel om. Wel oh, nee. Ja, je hebt het toch vier jaar lang kunnen zien hoe ze allemaal uit hun neus zitten te vreten. Je gaat nou over interimperen, nee, Waar laten ze dat? Dat smeer is onder die tafelbladen, hoor. Nee, dat moeten we eerst laten zandstralen in augustus. Anders ga ik daar niet zitten, hoor, in september. Oké, okay, wij Kom. laten dat zandstralen Ziekseblek. en wij maken dat schoon. Ja, graag wel. Jij is zin, jij blij. Ja, dat waren ze van Kooten in de B op de, de plaat Gouden Doden... die in 1981 op 12 inch werd uitgebracht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Ruben El Oppenheimer, cartoonist... onder meer bij NRC Next en NRC Handelsblad. En Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Hartelijk welkom. Uh, Hans-Jaap, uh, Argos op tv. Dus niet alleen meer op de radio. Dat moet jou goed doen als onderzoeksjournalist ook. Ja. Wanneer komt lunch op tv? Um... Nou, nu... Ja. Ja, nee, dat is heel goed. En uh, ik begrijp ook dat er uh, allerlei geld blijft liggen voor onderzoeksjournalisten. Want hele goede onderzoeksjournalisten kunnen hun eigen geld niet vinden. Allemaal, allemaal fondsen, ja, die ja. Dus geld in het potje hebben blijkbaar. Dus ze moeten dus dat... niet zo mopperen, die onderzoeksjournalisten. Nee, dat, nee, maar dat, dat bewijst dus dat, dat ze dan niet goed genoeg zijn om dat geld te vinden. Maar heel goed. <lacht> uh, ik heb Argos altijd gevolgd, ook op de radio. Dus um, ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ja, Ruben. Even tramperen. Ja, Leuke, leuke ja, goede zaak. Uh, ja, in de tijd waar de dus, de... zeker op televisie, de snelle hapjournalistiek uh, uh, hoogtij viert, is het goed dat er een, denk ik, een extra programma komt dat dus wat meer reflectie biedt en wat dieper in de zaak. Uh... Gaat duiken. En ik hoorde eh, net ook al dat bijvoorbeeld eh, niet naar een horizon van een paar maanden gekeken wordt... maar zelfs een hele oude cold case als de Exota-zaak ja. weer wordt bekeken. Maar ik vind het goed dat er ook mogelijkheden zijn en blijven en misschien nog meer komen op televisie... waarin is wordt gekeken naar wat in die heigerigheid waar we allemaal mee rennen... Eh, achteraf eh, eigenlijk gebeurd is, wat daarmee gebeurd is... En ik ben, uh, ben daar heel benieuwd naar. Nou ja, ze, hij noemde ook een paar voorbeelden. Uh, die Exota-zaak. Die Exota-zaak, nou ja, dat... exota daar de, uh, is al een keer eerder onderzocht dat het allemaal uh, nep was geweest. Mm -hmm. Maar nu gaan op... ze dus, ga ik er waarschijnlijk achter komen dat het wel ontploft is. Oh. <laughs> nou, nee, maar ik denk dat ze, ze, ze kijken dus meer naar. Bijvoorbeeld, hij noemde ook dat voorbeeld van Gouda, waar ineens werd gesproken: Oh, ja, hellend ja. toestand. Nou, ja. Dus ze gaan dat allemaal een beetje reconstrueren. Hoe dat dan eigenlijk uiteindelijk naar, naar in de, de media is terechtgekomen, denk ik. Nou, je ziet dat dus vaak. Hè? Ik, ik zeg net: die, die, die, die heigerigheid, die snelle hapjournalistiek. Er gebeurt ergens iets, iedereen duikt erop, uh, iedereen maakt, uh, maakt er een stuk over. Een, heeft er een itempje met enge muziek eronder, of maakt er een cartoon met een, met een, met een grap over. Uh, en vervolgens appt zo'n onderwerp weg in de, in, de, in de media... en dan komt er misschien zelfs een keer uh, tevoorschijn... dat het misschien toch een beetje anders lag... maar dan is niemand meer geïnteresseerd in die werkelijkheid. En daarom vind ik het goed dat er dan buiten die heigerig, heigerigheid om... Uh, programma's zijn, of journalisten, te zijn die wel... Uh, op, op dat moment nog een keer terugkijken. Dus ik ben heel benieuwd wat er in de Exota-zaak aan nieuwe, nieuwe feiten naar boven komt. Het, uh, ik, ik, zou, ik heb geen idee wat er van dat Ik ga toch? zeker uh, kijken. Ja, wat ja, De ja, ja. fles bleek toch gevuld met alcohol. Ja. Flashback. Ja, zeker. Nou, maar goed, dat was, dat was trouwens een van de dingen. Er zijn ook meer, veel meer recentere dingen vanaf vanavond te zien. Dus op tv Argos. Uh, we gaan het allemaal bekijken en dan gaan we daar ons oordeel over vellen. Uh, Zometeen deel 2 van het Forum. Eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1.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 Afgelopen juni werd het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat ontruimd nadat medewerkers trillingen hadden gevoeld. De verkiezingen zijn volgens de regels verlopen en er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de uitslag. Zegt de speciale Tweede Kamercommissie die de gang van zaken in de 10.000 stembureaus onderzocht. Er waren nergens grote ordeverstoringen, maar wel waren er net als andere jaren kleine onvolkomenheden. Zo gingen een paar bureaus te laat open en soms waren er kleine afwijkingen in de tellingen. Frankrijk sluit vrijdag ambassades, consulaten en scholen... in twintig islamitische landen. Dat besloten na de publicatie door een Frans blad... van sportprenten van de profeet Mohammed. Kantoor van het blad Charlie Hebdo in Parijs... wordt bewaakt door de politie. En zo'n 200 Chinezen protesteren op het Malieveld in Den Haag... tegen de Japanse claim op drie eilandjes in de Oost-Chinese zee. Ze hebben spandoeken en zwaaien met Chinese vlaggen. Bij de Japanse ambassade willen ze de ambassadeur... een protestbrief aanbieden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van WeerOnline. Buien en opklaringen wisselen elkaar vanmiddag af. Tijdens deze buien is er kans op onweer. Het zuiden van het land houdt het overwegend droog. Het wordt maximaal 16 graden, maar tijdens een felle bui daalt het kwik naar 10 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is overwegend matig van kracht. Vanavond en vannacht klaart het in het binnenland flink op. Hierdoor kan het afkoelen tot circa 4 graden en is er kans op een mistbank. In de kustgebieden is er meer bewolking en blijft de kans op een bui aanwezig. In deze gebieden wordt het niet kouder dan een graad of 9 Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met in de noordelijke helft van het land grotere kans op buien dan in het zuiden. De maxima variëren van 15 graden op de Wadden tot 17 in Limburg en er staat een matige zuidwestenwind. Vrijdag wordt een bewolkte dag met vooral later op de dag regen. Het weekend ziet er redelijk uit met regelmatig zon, wel is het aan de frisse kant. Na het weekend klimt de middagtemperatuur richting 20 graden, maar de buienkans neemt dan wel weer toe. ANBB Verkeersinformatie. files bij Amsterdam op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij knooppunt Velse 2 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol ook 2. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 8 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Knoopend Rijnsweert is ook de verbindingsweg naar de A27 richting Breda dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden van Knopend Hoevenlaken via Hilversum... Over de A1 en de A27. Lunch met Jurgen van der Berg. het Mediaforum met Ruben Oppenheimer, cartoonist, werkt voor NRC. En Hans-Jaap Medersen is verslaggever, oorlogsverslaggever, zeggen ook wel. Um, ja, de cartoons, daar moeten we het over hebben. Net ook weer in het nieuws. Hè? De ambassades in 20 moslimlanden worden gesloten door Frankrijk. Um, dat heeft alles te maken met nieuwe van de profeet Mohammed in het uh, weekblad Charlie Hebdo. Uh, de site van die, uh, van die uh, krant is al niet meer bereikbaar. En uh, het wordt daar ook uh, bewaakt, dus dat gebouw. En uh, dat alles weer in navolging van die anti-moslim film waar het ook al de hele tijd over gaat. Uh, Innocence of moslims. Uh, Ruben, um, heb jij wel eens een cartoon gemaakt eigenlijk over de profeet? Uh, ja, meer dan één zelfs. Maar ik moet even trouwens proberen om dat, deel, dat beeld van die, van die glazenwassersbakken uit mijn hoofd te krijgen. Daar dat zouden we volgens mij het hele voor mee kunnen vullen. vullen maar... Nou, maar eerst het dus iets voor Argos om uit te zoeken. Ja. De, de trillingen van allerlei en het blijkt gewoon de glazenwasser te zijn. Dus. Um, ik heb, um, goed, focus op het onderwerp. Ik heb, uh, ik heb wel eens een keer een cartoon over Mohammed gemaakt. Maar ik denk bij dit hele verhaal weer van, oh, daar gaan we weer. Ik denk nooit, s ochtends als ik wakker word en denk van, nou, wat zal ik vandaag steken? Ah, de profeet Mohammed. Komt niet meer op. Niet interessant. Maar dan is er weer zo'n relletje en dan uh, is er weer zo'n film... en dan worden de cartoons gemaakt en dan denkt zo'n blad van... ah, we kunnen weer eens even uitpakken. En dan, wordt dan weer op, <coughs> kun je nu al op, uh, op gif op innemen, dan wordt weer boos op gereageerd. En nou ja, dan is het dus nieuws en tot nu toe heb ik het kunnen negeren... door al het geweld van de verkiezingen en Prinsjesdag... Maar er zal een moment komen dat ik ook weer een tekening hierover moet maken. En Omdat je dan meegaat aan die, aan die heigerigheid dat die waar je net op afgaf. Ja. Ja, ja. En ik probeer Niet het zo duidelijk. lang mogelijk buiten de deur te houden. Maar er komt een moment ja, dat ik ja. denk, van, nou heb ik zin om mee te heigen. Dat heet hypocriet. Ja dat, is, ja, dat kun je hypocriet noemen. de toon is gezet. Ja. <laughs> maar, ja, uh, maar dat is toch zo. Je ziet net hem moeten te vertellen over de heiligheid van de media... en nu zeg je dat je daar mee moet doen. Ja, maar ik, ik, heb idee, ik heb geen idee wat voor insteek ik zal nemen. Ik denk dat ik juist misschien in die tekening... iets van kritiek zal laten doorschemeren... op het feit dat we nou weer met z'n allen bezig zijn... met die tekeningen over de profeet Mohammed. En op dat moment maak ik een tekening over het onderwerp... zonder de profeet Mohammed misschien zo nodig te hoeven afbeelden... of zonder... Kijk, ik weet niet of je. Toen je hem wel ooit afbeelde, wat heb je toen. Ik uh, was heb toen? Ooit een keer toen het helemaal begon, jaren geleden, heb ik uh, alleen maar geschreven. Uh, dit is niet Mohammed, dit is niet Mohammed, dit is niet Mohammed, dit is niet Mohammed. En uit die woordenbrei zag je het gezicht van een man met een baard. Maar het was niet Mohammed. Nee. En daarmee wilde ik dus laten, eigenlijk laten zien waar we het over hebben: over niks. We hebben het over, zelfs als je hem zou afbeelden, heb je het over een tekening van iemand die je niet mag afbeelden. Maar die tekening, ja, ik bedoel, niemand weet hoe Mohammed eruit zag. Dus. Het werd een soort, van, een soort van schimmerspel. Ik heb een tekening gemaakt een keer van alleen maar een boerka. En daarop heb ik ondergeschreven... zou ik hem zo wel mogen afbeelden. Daar ook niet inschrijven wie ik bedoel. Maar ja. Ja, daar kwamen ja. ook alweer boven zijn reacties. In mijn werk probeer ik juist... Uh, dat ik probeer dat, en dat lukt niet altijd, maar soms wel. Een stap terug te zetten en uh, een soort van, <laughs> van meta-cartoon over het feit dat je geen cartoons mag maken over iets ja. uh, of, uh, te maken. En dat lukt niet altijd. Ja, en als ja. het wel lukt, dan is dat een, aan, een, een aanknopingspunt om zo'n discussie als mijn. Uh, geëerde uh, collega hier naast mij uh, te beginnen. Ja. Jij komt veel in, in, in die landen. Um, uh, zou iemand... Laten we zeggen, die Franse mensen van het blad... He, die, die, die hebben ons eerder le lekker zitten provoceren... vinden ze ook leuk daar. Uh, overigens, de, de kop op de voorpagina is... 100 zweepslagen als je niet sterft van het lachen. Ja. Grappig ook, misschien. Maar uh, zou het ja. anders zijn als ze daar, uh, daar af en toe eens rondlopen? Nou ja, ik heb wel op dit moment medelijden met, met de Westerse mensen... die nu in dit soort, die, in die landen zitten. En nu, uh, ja... moeten vrezen soms voor, uh, voor dat soort demonstraties. Uh, ik ben enorm voor de vrijheid van meningsuiting. Daarom zeg ik hier ook altijd alles wat ik wil. Maar... Um, ja, het is natuurlijk ook wel een verschil met expres hoe je olie op het vuur gooien het heeft ook iets heel kinderachtigs denk ik wat er nu in Frankrijk gebeurd is met maar dat um, is een heel moeilijk dilemma je zou eigenlijk hopen wat Abu Talib gisteren geloof ik zei uh, dat dat moslims zelf het gaan negeren uh, zo'n film ook Ja, wat, was het nou echt een film dat was natuurlijk gewoon zo'n baggeruiting uh, stelde niet zoveel voor het was nog, nog, nog ram, rommeliger in elkaar gezet dan fitna en en ja, moet je daar dan echt serieus mee omgaan en, en maar ja, wat al meer gezegd is daar hierover de moslims die demonstreren, die zijn misschien niet eens helemaal boos over die, over die film. Nee, Dat een... is een aanleiding. Deze Onvrede, film is een aanleiding over van allerlei zaken. oude etterende wond, die nou. natuurlijk veel en veel langer is dan de geschiedenis van, van de, van de anti-islamfilms. Ja, er euh, bestaan er allerlei komen. dingen: van, ja. zijn boos op de Amerikanen, maar ook boos op hun eigen politie. Waar ze al langer de stenen naar gooien. Uh, nou ja. ik, ik heb bijvoorbeeld die film, ik heb daar twee minuten van kunnen aanzien. Ik heb het echt een paar keer geprobeerd om hem, om hem uit te kijken. Maar mm. het, is, het is echt werkelijk, het is, het is, het is ik, ik, ik ken pornofilms die er beter uitzien. Maar ja. het is dit uh, is... Uh, ja, kom maar. Gooi hem er maar in. Maar uh, ik geef je hem op een voor, ik je voorzet op een presenteerblaadje. Ik, ik dacht dus aanvankelijk dat de woede van, de, van, de, van, de, van die moslims vooruit... Uh, vooral was gericht tegen de, de, de kwaliteit van de film. Ik, ik kan me voorstellen dat de Islamitische vakbond... voor cineasten en acteurs ontzettend uh, boos is... over, over deze, uh, deze manier uh, van, van afbeelden. Maar dat was het dus niet. Uh, maar wat, wat, wat je zegt, het is... Het is absoluut zo. Die film is een aanleiding en net zoals dat die cartoons destijds en nu ook weer niet uh, de belangrijkste reden zijn voor de woede in de moslimwereld, uh, is het veel interessanter om te kijken wat daaronder zit en waarom. En het is te makkelijk om het alleen maar af te geven op een achterlijke cultuur. En natuurlijk, ze, ze, ze hebben ze hebben een andere ontwikkeling en een. Nog niet uh, zeker in die landen waar net dan de Arabische lente uh, gepasseerd is, hebben ze geen ervaring uh, zoals wij die hebben met de kwetsbaarheid van de, van de vrijheid van meningsuiting. Mm. Hè? Dus dat je ook de vrijheid van beledigen hebt. Dat is, is allemaal waar, maar er zit veel meer onder. En dat, dat is ja. aan ons uh, om daar ja. buiten die heigerigheid om, en daar heb je gelijk in, om daar de, vinger, uh, ja. de, de, daar de vinger op te leggen. Dat, ja. Wat jij net zei, van, uh, dat ambassadepersoneel, nou ja, goed, die Amerikanen, die hebben, daar zijn zelfs slachtoffers gevallen. Uh, maar ik las ook een verhaal in de Volkshand van een van, een van hun verslaggevers die ook achterna gezeten werd. Omdat hij ja. eruit zag als een Amerikaan alleen al. Ja. Uh, dat, dat krijg je dus nu wel. Nee, dat krijg je nu wel. Het is altijd mijn angst wel geweest dat je eerder door volkswoorden om het leven zult komen... dan door, uh, ja, ik ben net terug uit Aleppo, uh, dan, dan een straaljager die bombardeert... Uh, daar kun je toch wat makkelijker mee omgaan soms. En als een menigte woedend wordt, ja, dan, dan, dan, dan rollen ze met z'n allen achter je aan. Dan is er geen, geen manier van praten meer mogelijk om uit te leggen dat je dan geen uh, Amerikaan bent. Uh, uh. Nou is Nederland ook niet altijd populair. Maar... Nee, nee. Goed, nou ja, we, heigerig of niet, het zal uh, nog wel even doorgaan. Want er komen dus nu steeds meer uh, aspecten bij. Uh, we, laten we het even over Bram die is Over eigenheid gesproken. In uh, eigen land, ja, de strafpleit. Hij ligt onder vuur. Amsterdamse deken eist een uh, schorsing van een jaar uh, tegen Moscovici. Um, overigens wordt dat geloof ik zelden uitgesproken, zeggen deskundigen dan. Um, hij vraagt bedragen in contant geld. Hij uh, zou zich niet laten bijscholen. Uh, nou ja, er staat zelfs geloof ik dat hij lak heeft aan zijn cliënten. Maar goed, dat is allemaal wat hij deken dan beweert. Um, hans ja, hoe kijk jij naar die zaak? Nou, ik vind het in het algemeen heel amusant uh, om, om Bram Moskowitz te zien opereren. hoor. Daar kan ik wel om lachen. Uh, een beetje apart karakter. Um, ja, kijk, het is natuurlijk altijd heel ingewikkeld als je als advocaat weer een advocaat nodig hebt. Um, ja, ik neem aan dat ze er gewoon goed, op een normale manier kunnen uitzoeken of die uh, strafbare feiten gepleegd heeft, of in ieder geval of oh. tegen de regels van zijn eigen beroepsgroep in. Het lijkt ook een beetje een, een prestigestrijd tussen die deken en, en, en Moskovits. Ja, maar ja, ik, ik ken die deken verder niet, maar ik weet wel dat Bram Moskovits vaak in het openbaar ja, afgeeft op zijn. Uh, zijn beroepsbroeders. Uh, een beetje opschept soms van, ja, ze vragen mij wel... voor al dat soort programma's als RTL Boulevard. Ja. Uh, en, en, en anderen niet. Dat soort dingen hoor je hem dan zeggen, ja. Beetje de kift ook. <groeid s> ik vind het infaam, object en teleologisch, <s> zou ik bijna zeggen. Ik heb bij Bram Moskowitz al jaren het idee... dat de man uh, uh, stelselmatig bezig is om zijn eigen graf te graven. Uh, we hebben een, een, een, een, een maatschappij waarin is op een gegeven moment een soort van sterren zijn geworden. Judging with the stars. Ze komen in alle programma's. Mogen ze aanschuiven en daar heeft hij een beetje kunst van gemaakt. Hij heeft dat tot kunst verheven. Hij zegt steeds omdat hij wil dat ook omdat hij dingen wil uitleggen. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat dat dat als ik hem af en toe eens bij Boulevard zag dan. Heb ik niet echt de indruk dat hij daar enkel en alleen zit? Nee. Om, een, om, een, om een zaak uit te leggen bij de wereldwijd door is iets anders dan kwalde Dat lijkt me ook niet het juiste programma nee. daarvoor. Nee. Nou ja. Maar ze <laughs> hebben ook iemand van justitie toen neergezet. Een, ja. een officier die ja. een beetje duiding geeft. Ja. Mm -hmm. Kan toch niet ja. kwaad? Goed. Nou. <laughs> <laughs> We waren gewoon oneens over iets. Ja, ja ik, zal ik het hier? Ik zal het proberen niet. een andere <laughs> een stelling te doen. Nee, maar ik, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, ja, ik, je merkt al. Ik heb er een beetje moeite mee om daarover te praten, omdat ik ik probeer hier iets serieus over te zeggen. Maar als ik serieus aan Bram Moskowitz denk, dan zie ik hem dansen met Daisy Bouters... of ik zie hem aan de, uh, aan de aan de tafel zitten bij Boulevard. En um, de vraag is nou. Eigenlijk ook of hij door deze zaak imago-schade opbouwt, hè? Deze bouwt ze? Nee, <hijs2> nee maar die, die zeker. Zeer zeker. Die wil niks meer met hem te maken hebben. Nou, ik denk het niet, want het, de gemiddelde klant van, van, van, van Moskowitz... zal, denk ik, oh. niet zoveel moeite hebben met het imago van hem. Die, die, die vraagt zich alleen af in hoeverre hij een contante kan betalen... voor, uh, voor, voor, voor zijn diensten. Ik, ik vind het een... Uh, Nogmaals, ik vind het een infame object en ideologisch. Ja, ja, ja. wat hij zelf ooit ook zei hè? toen hij beschuldigd werd van. De... En denk zaken. Ik wel, wel, als ik even over verder denk, het is natuurlijk wel. Uh, uh, het levert wel imago-schade voor zijn vak op. Voor zijn vak en voor, voor zijn, zijn vak wel. wel. Want heel veel mensen die dus uh, Bram Moskowitz of die denken aan een advocaat, denken doordat hij zoveel op tv is, dat Bram Moskowitz een soort van gemiddelde advocaat is. Dat, oh ja, dat is zo'n figuur. Mm. He, je hebt een bankier, daar heb je een karikatuur van, je hebt een politicus en je hebt de advocaat. En die laatste, in het laatste geval klopt dat toch eigenlijk ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn ook advocaten die gewoon hun werk normaal doen. Ja. Naast ja. de spongetjes en de ankertjes en de moscovietsen zijn, denk ik, zijn er een hoop advocaten die het erg vervelend vinden dat hun beroepsgroep iedere keer uh, op deze manier in de media uh, uh, geprotrateerd wordt. Laten we het nog even hebben over de foto's van Kate. Uh, om, tot, nee, heb je ze gezien eigenlijk, Hans-Jaap? Ja, natuurlijk meteen zoeken. Weer een inhoudelijk ja. onderwerp, ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, in ieder geval is de eerste slag <laughs> nu aan, uh, aan uh, William en zijn vrouw Kate. Want ze hebben dus die juridische strijd tegen... Dat Franse tijdschrift Closer gewonnen. Gewoon. En ja. terecht, vind jij? Vind ik dat terecht? Nee, vraag ik. Oh, ik weet het niet, joh. Ik, ik, ik snap niet zo goed dat, dat, uh, dat zij daar is gaan zitten. In haar blote borst Ach, eh, als ze dan in binnen het bereik van die camera's was. Dus dus, was volgens was mij was ja, ze dus, e e e e dus nooit meer aan de blote borst. Bo ik heb waar, die blote borsten nog steeds niet gezien hè. Ik nee. heb gegoogeld en dan alleen maar steeds balletjes en blurries. Dus waar hebben we het over? Maar, nee. maar, ja, je maar kunt ik vind wel, ik ben het niet met je eens, alweer niet. Ik heb zelf een op Facebook een serie met foto's van mensen die ik ongevraagd fotografeer op straat. noem ik inspirerende mensen. Nou, niet bloot, maar die mensen zouden daar ook protest tegen kunnen aantekenen, denk ik. Ik heb ze zelfs in, op een expositie die op dit moment loopt. En heb ik een selectie hangen. Het zijn mensen die me op de een of andere manier inspireren. En ik heb mij daarin verdiept. Ik heb uh, Bram gebeld. En Zo. Bram heeft mij uitgelegd uh, dat ik uh, um, foto's van mensen in de publieke ruimte mag uh, maken. En ook mag publiceren. Zolang die mensen niet in een compromitterende... Uh, uh, uh, ach, daar zijn de blootfoto's. Ik zie ze nou op het ja. scherm. Ja. Zolang ze niet in een compromitterende houding gefotografeerd worden. Want dan uh, is het iets met de eerbaarheid en ja. dat soort dingen. Nou, ja, maar je moet met een lens Mensen ja. die in de beslotenheid... Ja. Van van hun vakantie. Want dit was niet publiek nee, zeggen als je goed geluisterd ik zei alleen maar ik snap niet dat zij daar is gaan zitten op die manier, zichtbaar ja, waarom voor niet? buiten. Nou ja, uh, dat begrijp ik gewoon niet zo heel erg goed. Omdat ik denk, van die mensen worden allemaal enorm opgevoed. Zeker William natuurlijk al... Je weet al jaren, he, je hebt te maken met de En hoe kun je daar tegenweren, hoe kun je daar een beetje op afstand van blijven. Ik denk, ja god... Uh, ja, maar dan had Rutte dus uh, bijvoorbeeld ook niet op het, op het bootje mogen gaan zitten. van Nee, niet mogen, maar ik, ik zou daar zelf, denk ik, als ik haar was, er anders mee omgegaan dus dan zijn. Kan, dan kan je zijn. Dan kan je, zat, je nooit dit soort foto's krijgen. Deze ja, mensen zitten. met veel en veel te veel geld zijn zat verblijven... waar je buiten het zicht blijft van uh, dit soort rollenfotografen. Ja, dus denk je dat ze er een kick van krijgt? Nou ja, dat zou kunnen. Nee, ik denk dat het gewoon onder, onderdacht ook is. Toch? <laughs> ik vind um, het een goede conclusie van het hele verhaal. Punt. Nee, nee we stoppen ja. ermee. We zitten aan de tijd. Ja, ja, we je je de Prinsjesdag, Het aan helemaal <laughs> Prinsesdag. Prinsesdag gaan, gaan we het voorbij doen. journalistisch Hartelijk dank, uh, Ruben en uh, Hans-Jaap, uh, voor jullie bijdrage en dit media. ik nog even, even iets voor de webcam laten zien? Laat me zien. Uh, nee, uh, maar doe, doe het even naar we, we draaien een liedje nog van Ed Sheeran, Britse singer-songwriter. Zoveelste <laughs> liedje van zijn album. Hier is dus, uh, Drunk. I wanna be drunk when I wake up On the right side of the wrong bed I never Will scar your makeup and lipstick's to me. So now I maybe lean by there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold you like I used to. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beat. Take parts of it every evening Take words out of my mouth just from breathing And replace with phrases like when you're leaving me Should I, should I, maybe I'll get drunk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 ja drunk dat zelfs een liedje van zijn uh, eerste album dit uh, wat allemaal iets ook Ed Sheeran, zo heet hij. Um, we gaan naar de Nationale Nieuwsquiz. 28 punten, maandag neergezet. Gisteren hebben we de quiz niet gespeeld vanwege Prinsjesdag. Dus uh, vier kandidaten maar deze week. En de tweede die aan de bak moet is Gerf Sterk. Hij is 75 jaar en komt uit Soetermeer. Hartelijk welkom. U was hier vorig jaar ook al? Voor ja. punten? toch? 56. 56. Nou, dat zou nu uh, genoeg zijn. Tenminste, voor nu dan. Want scoren tot nu toe dus 28. Dus daar ja. ja, gaat u dik overheen dan. Dus dat, uh, dat moeten we proberen vast te houden. Gaan proberen. Uh, u bent de inkoper voor de wereldwinkel. Nou, Daar hebben we het toen ook over gehad, volgens mij. Uh, ja. uh, laten we gewoon de quiz spelen. U weet hoe het uh, klappen van de zweep gaat. Dus eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. De dag van de koningin. De opening van dit parlementaire jaar... vindt plaats in een periode van kabinetsvorming. Het koffertje. Een beroemde, prachtige, prinsjesdag koffertje. En de koets. Oh het gevoel als het eigenlijk wel tot uh, Ja, de glimlach die werd nog iets moois. Ja, minister De Jager die presenteerde gisteren dus de miljoenennota. Wat haalde hij voor iets nieuws uit dat houten miljoenenkoffertje... waarop die nota stond? Een, een digitale... Uh, ja. Digitale uh, versie van de miljoenen nota. Ja, dat klopt, maar wat haalde hij uit het koffertje? Hoe heet het apparaat? Een iPad. Ja, nou, dat is het hele antwoord. Hartstikke goed. Op die iPad staat een app waarop uh, de hele miljoenen nota staat. Uh, volgens de jagen bespaart uit het Rijk zo tienduizenden pagina's papier. Vraag 2. Op deze Prinsjesdag was de boodschap wederom dat de koopkracht omlaag gaat. Voor de hoeveelste keer op rij is het dat er in de miljoenen nota uitgegaan wordt van koopkrachtverlies? Uh. De vijfde keer? Vijfde keer, zegt u. Nee, dat is niet goed. Het is de vierde. 2013 gaat de koopkracht 0,75 achteruit. Vraag drie. Een kop uit de krant. Die lees ik voor. En u krijgt ook nog drie mogelijkheden te horen waar die over gaat. En we willen natuurlijk de juiste mogelijkheid van u horen. De kop luidt als volgt. Wel goed wil, maar geen resultaat. Gaat dit over één. Ellen van Dijk werd vijfde bij de tijdrit op het WK wielrennen. Wordt in Nederland gehouden, Valkenburg. Twee, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks... krijgen het krediet voor de begroting die gisteren gepresenteerd werd. Maar ze vallen waarschijnlijk wel buiten het nieuw te vormen kabinet. Of drie, Ajax deed zijn best... maar liep in de laatste minuten tegen een nederlaag op in de Champions League... tegen Borussia Dortmund. Dus wel goed wil, maar geen resultaat. Uh, het derde, de Ajax. Dat is goed. In de 87e minuut werd er nog een treffer gemaakt voor de ploeg uit Dortmund. Typisch ja. Duits werd er gezegd. Ja... Vraag 4. Er, er kwamen meer Nederlanders in actie in de Champions League. Welke Nederlander miste gisteravond de penalty? Dat weet ik niet. Het was Klaas-Jan Huntelaar. De hunter. Maar hij maakte wel de winnende ook voor Schalke... tegen Olympiakus ja. Pireus. We gaan naar uh, vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb het uh, met ontzettend veel plezier gedaan. En iedere dag met plezier naar het werk gegaan. Echt niet één dag met tegenzin. Ik hou wel van een beetje dynamiek. En dat moet je hebben in dat werk. Hè. Als je daar een hekel aan hebt, zit je op de verkeerde plek. Wie is deze vrouw? Uh, Gerdy Verbeet, eh, Kamervoorzitter. Ja, dat is goed. Sinds uh, december 2012. Uh, 6 december 2012. Nee, dat klopt niet natuurlijk. Dat klopt niet. was de Kamervoorzitter ergens 6 december, maar ik weet niet meer welk jaar. Ze heeft dat heel lang gedaan. Uh, vraag 6. Gedi Verbet is niet de enige die vandaag de Kamer verlaat. Hoeveel van de huidige Kamerleden komen er niet terug? Uh, 51. Ja, goed. Er zitten een paar bekende namen bij van Gent. Koopmans, staat ook vaak in stand.nl. Jeroen Brinkman. Komen allemaal niet terug. Morgen wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. We gaan naar de laatste vraag. Je kunt nog maximaal vier punten verdienen krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn gezin moet in de luwte blijven, maar speelt een belangrijke rol. 3. Eerst was mijn achterwerk populair. Later was het niet stabiel genoeg. 2. Twee. Twee jaar geleden verliet ik Den Haag, maar nu kom ik even terug. 1. Hm. Samen met Henk Kamp word ik informateur. Uh, Wouter Bos. Ja, dat was hem. Ja, over dat gezin. Nou ja, dat is duidelijk. Hè. Hij ging Op uh, een gegeven moment uh, ging hij de politiek uit om uh, in ieder geval uh, ja. Papa te spelen. Um, uh, op een gegeven moment ging het over zijn achterwerk nogal. <laughs> Wouter Bos. En hij is nu dus terug inderdaad als informateur naast Henk Kamp. Um, dan komen we op een totaal van um, vijf. En dat betekent dat er in ieder geval zometeen zes goed moeten zijn... om over de hoogste score tot nu toe, dat is 28, heen te komen. We gaan het zien in deel 2 van de quiz. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind het een schandalig verhaal, eerlijk gezegd. Wel, ja. Ik wou ook zeggen, ik ben het eens met de stelling. Dat ze denken dat wij in die flauwekul... Curl...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 Nieuwe kabinet moet een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt naar de website, www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We gaan uh, deel 2 van de quiz doen met Ger Sterk, 75 jaar uit Zoetermeer. Als gezegd, u had factor 5... Dat betekent dat er in ieder geval zes goed moeten zijn om over die 28 heen te komen. Maar beter nog een paar meer, want er komen nog meer kandidaten voorbij natuurlijk deze week. 90 seconden de tijd, ik moet de vraag helemaal stellen. Dan geeft u het antwoord of u zegt pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke supermarkt wil na de Albert Heijn ook korting van zijn leveranciers? Jumbo. Goed, welk Tweede Kamerlid was gisteren omhangen met wortels? Uh... Team, dat is goed. In welke Groningse plaats heeft de burgemeester een verjaardagsfeestje verboden... dat door Facebook te druk bezocht zou worden? Haren. Goed. Wiens kleinzoon zit achter de publicatie van het vernietigende optreden van Mitt Romney? Jimmy Carter. Goed. Hoe oud wordt de computer smiley vandaag? 30 jaar. Dat is goed. Van welk bedrijf kelderden de aandelen vanwege een zieke bestuursvoorzitter? Uh, Axo. Dat is goed. Welke politicus leek gisteren even in te dutten tijdens de troonreden? De Diederik Samson. Ja, dat is goed. Met een investeerder uit welk land is Fortuna Sittard in gesprek over een overname? China. Qatar is het. Welke oh. kledingketen sluit per 1 december al haar vestigingen? Uh, van de Kerkhof. Kerkhof, reken ik goed. Na het concert van welke zangeres ging PVV-leider Geert Wilders gisteren? Lady Gaga. Is goed. Welke schrijver heeft dit jaar de Tsum-prijs gewonnen? Dat weet ik niet. Dat is Elha Wiener. Gisteren bleek dat er een lek zat in welke internetbrowser? Ehm. Uh. De internet. Nee, nou, ik weet het niet meer. Zeg anders pas. Internet Explorer is ja. het. In welk land zijn 132 gedetineerden uit de gevangenis ontsnapt? Colombia. Mexico. Welke oud bondscoach liet, liet zich gisteren heel positief uit over het oranje van Van Marewijk. Van Marewijk. Goed, uit onderzoek blijkt dat Nederlanders tijdens werktijd het liefste luisteren naar welke artiest? Weet ik niet. Ardel, de missionair minister Schulz, weigert een overeenkomst te sluiten over welke treinverbinding. De HSL. Ja, dat is goed. Die vraag was gesteld in de knal. Het antwoord uh, buiten de knal gegeven, maar dat tellen we toch mee. Want de vraag was al gesteld. Uh, we moesten er in ieder geval zes hebben. Uh, u komt op elf. En dat betekent dus op 55. U had vorige keer 56. 56. Ja, eentje minder. Eentje minder. Nou ja, u bent redelijk stabiel toch. Ja. aardig in de buurt. Of dit genoeg is voor de overwinning, dat weten we natuurlijk niet. Daarvoor moeten we wachten tot vrijdag. U krijgt in ieder geval nu het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan nog even spannend afwachten of, of het gaat lukken. En dan eventueel vrijdag ook nog 300 euro erbij. Ja. Dank voor het meedoen in ieder geval. Ja, graag gedaan. Wij melden ons zo direct weer na het NOS Journaal.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 Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een uh, supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Dit is Radio 1.